6 uur. Facebook wordt Facebook. En als ik ermee stop, eisen ze dan ook al mijn vrienden op. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, allemaal, het is woensdag 11 april en op deze dag in 1975 maakte de Rotterdamse onderhoudsconteur Leen Huizer zijn debuut op de Nederlandse televisie. Dat deed hij in het programma Voor de Vuistweg van Willem Duis. en die Leen Huizen die leren we later natuurlijk kennen als Lee Towers. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijs.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 Het gaat niet lukken om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor 1 juli van dit jaar weg te werken. Dat schrijft de Nederlandse zorgautoriteit, NZA, in een tussenrapportage aan het kabinet. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben vorig jaar af afspraken gemaakt... om de wachttijden voor behandelingen terug te dringen, zodat patiënten op tijd passende zorg krijgen. Maar voor een aantal diagnoses is nu al duidelijk dat de deadline van 1 juli niet wordt gehaald, zegt de NZA. Zo is de wachttijd voor de behandeling van autisme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 President Trump heeft het omstreden inreisverbod voor inwoners van Tjaad opgeheven. Tjaad was een van de acht landen die op een zwarte lijst van de VS stonden om zo potentiële terroristen buiten te houden. Volgens de Amerikaanse regering heeft Tjaad inmiddels genoeg veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden er aanpassingen gedaan aan de paspoorten van het Afrikaanse land en wordt informatie over vermoedelijke terroristen gedeeld. Het weer dan nog. Vanochtend af en toe een bui. Later vandaag wordt het steeds vaker droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt tussen de 15 en 18 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, eindelijk was daar dan het moment. Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, kwam dus tekst en uitleg geven over de privacy-schandalen. die de laatste weken spelen op dat sociale media-platform. Hij deed dat in de Amerikaanse Senaat. Nou, u hebt het wel gehoord hè. Van 87 miljoen mensen wereldwijd zijn zonder toestemming gegevens verzameld en gedeeld. Onder andere door dat bedrijf Cambridge Analytica. Het werd een marathonsessie, want Zuckerberg moest twee senaatscommissies te woord staan. We have 44 members between our two committees. That may not seem like a large group by Facebook standards, but it is significant here for a hearing in the United States Senate. Ja, senator Grassley was dat. 44 senatoren dus, die allemaal vier minuten de tijd kregen om hun vragen te stellen. En onze correspondent Arjen van der Horst heeft het allemaal gevolgd. Arjen, welke indruk maakte Zuckerberg? Ja, als ik dit in één zin zou samenvatten, dan zou ik zeggen... ja, we zagen een zeer gepolijste Mark Zuckerberg... die eigenlijk zelden tot niet in de problemen kwam. Uh, Zuckerberg is niet van nature een geweldige spreker... maar het was duidelijk dat hij zeer goed was voorbereid. Hij had zich de afgelopen week ongetwijfeld opgesloten in een hok met zijn advocaten. Hij begon zijn verhoor uh, door te zeggen... Dat uh, ja, Facebook een geweldig bedrijf was, natuurlijk, dat hij de wereld wil samenbrengen, maar al snel ging hij ook door het stof. Het is clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm. Well. Dat goes voor fake news, voor foreign interferance in elections en hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, en dat was a big mistake. En het was my mistake. En I'm sorry. I ja, Facebook. Het is mijn fout. I run it, and I'm responsible for what happens here. Ja, ik ben verantwoordelijk. Het is mijn fout hè, wat allemaal gebeurd is. Hij betuigt dus spijt over die hele affaire met Cambridge Analytica, waarbij dus de informatie van tientallen miljoenen Facebook gebruikers ja, misbruikt werd. Uh, ook betuigt hij spijt over de verspreiding van nepnieuws. En misinformatie via Facebook. En over de pogingen van ja, Russische trollen. En misschien wel de Russische regering. om via Facebook de verkiezingen te beïnvloeden. Ja, en Zuckerberg hoopte natuurlijk met zijn ruimhartige mea culpa. Ja, de senatoren gunstig te stemmen. Heb je ook nog nieuws gehoord? Nee, het was in veel opzichten een herhaling van zetten. Zeker wat we hoorden van Zuckerberg. Hij kwam ook niet met ja, nieuwe initiatieven of ideeën. Hij herhaalde dat ze veel strenger op nepnieuws zullen letten. Hij noemde de Russische beïnvloeding van de verkiezingen letterlijk een wapenletloop. Ze doen hun best om dat te bestrijden, zegt hij. Maar ze merken dat de Russen ook steeds beter en geraffineerder worden... Nou, in de nasleep van dat schandaal met Cambridge Analytica worden nu tal van andere samenwerkingen tussen Facebook en andere bedrijven opnieuw tegen het licht gehouden. Uh, dat onderzoek van Facebook is nog in volle gang, maar het heeft al geleid tot het verbreken van banden met een uh, aantal bedrijven. En hij beloofde meer transparantie, bijvoorbeeld wil hij meer inzicht bieden wat bijvoorbeeld adverteerders allemaal doen met de data van Facebook. Nou, hebben we dit soort verhoren wel vaker gezien in de senaten. Dat kunnen soms ware tribunalen zijn. Hè? Veel van die senatoren die hebben een achtergrondse advocaat. Zijn redelijk getraind hè, om goede vragen te stellen. Maakten ze dat hier ook waar? Nee, dat vind ik niet. En ik zei al in het begin dat Zuckerberg zelden in de problemen kwam. En dat kwam dus ook vooral doordat de vragen van de senatoren niet echt scherp waren. Het was soms alsof kleinzoon Mark het even uh, het internet uitlegde aan een paar oude opa's. Luister maar naar deze woordenwisseling tussen Zuckerberg en senator Hatch, de oudste en langzittende senator in Amerika. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. <laughs> I see. <Ja>. That's great. <laughs> yeah. Ja, je hoorde een hele lange stilte, want je zag Zuckerberg ook kijken: van <laughs> wat vraagt hij nou? Want Hedge vroeg: uh, van hoe kunnen jullie uh, jullie verdienmodel volhouden als jullie gebruikers niet betalen? En ja, Zuckerberg keek hem letterlijk aan: van meent hij dit nou echt? En dan moest ook lachen. Ja, hij zegt: ja, we hebben advertenties op uh, Facebook. Dat gaf natuurlijk wel aan. Uh, dat uh, ja, dit soort senatoren niet echt goed op de hoogte waren... van wat Facebook allemaal doet. Dus was, liet ze ze lieten een groot gebrek aan kennis zien. Er waren ook wel wat interessantere woordenwissingen. Uh, luister maar naar deze vraag van senator Durbin. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us... the name of the hotel you stayed in last night? Um... <laughs> uh, no. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Uh, Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. Ja, was één van de weinige momenten dat. Uh Zuckerberg even met de mond vol tanden zat. Want Durban vroeg, ja, wilt u hier uh, aan ons vertellen... en voor de camera's in welk hotel u blijft? Wilt u ook vertellen over uh, uw vrienden... met wie u allemaal gecommuniceerd hebt de afgelopen week? Ja, Zuckerberg zei uiteindelijk, "Ja, nee, natuurlijk niet. Waarop Durban dit zei. Ik denk dat dat misschien wat dit allemaal is. Je all recht to privacy. De limits van je recht to privacy. En hoeveel je away in modern Amerika, in the name of, quote, connecting people around the world. Ja, hier raakt hij natuurlijk de kern van de discussie, hè. Hoe moet Facebook eh, privacy beschermen zonder ook zijn eigen verdienmodel aan te tasten? Waar liggen de grenzen hier? En dat is natuurlijk nu de grote vraag voor de Amerikaanse politiek. Ja. gaat dit nou gevolgen krijgen, Arjen? Nou, er wordt natuurlijk al uh, gesproken over ja, uh, regulering. Dat is nieuw voor Amerika. Anders dan in Europa is de Amerikaanse politiek wel wat terughoudender... als het gaat om het opleggen... Van regels, zeker aan internetbedrijven. Het, uh, vrij, de vrijheid van meningsuiting. Het Eerste Amendement, ja, sterk verankerd in de Amerikaanse grondwet. Maar ook hier zie je nu wel een kentering. En uh, ja, duidelijk, de, de boodschap die de politiek aan Facebook wil meegeven. is dat ze toch echt hun gedrag moeten veranderen. Anders gaan ze dus zelf regels instellen. Luister maar naar senator Kennedy. Here's what everybody's been trying to tell you today. And I, I, I say this gently. Your user agreement sucks. The purpose of a user agreement is to cover Facebook's rear end. It's not to inform your users about their rights. I'm going to suggest to you that you go back home and rewrite it. Ja, wat Facebook doet is niet genoeg de gebruikersovereenkomst is vooral bedoeld, zegt Senator Kennedy om Facebook te beschermen en zijn verdienmodel... niet de privacy van de burgers. En er wordt dus nu gesproken bijvoorbeeld over wetgeving... Ja, die het veel moeilijker gaat maken voor sociale media... om allerlei data van de gebruikers te ver verzamelen. Ja, dan raak je natuurlijk de kern van het uh, verdienmodel van Facebook. En dat is waarschijnlijk wat Facebook niet zelf uh, zo graag zou willen zien. Nee. Arjen van der Horst was dat over die uh, bijeenkomst daar... in de Senaat in de Verenigde Staten. LOS Radio 1 Journal. 11 minuten over zes is het. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en TV. Ja, de meeste programma's gingen het natuurlijk over die hoorzitting van de topman van Facebook. Maar er kwamen ook andere onderwerpen voorbij. Langs de lijn en omstreken deed de Nederlandse zeilster Annemieke Bes haar verhaal. Zij zat op de boot in de Volvo Ocean Race waar de Brit John Fisher overboord sloeg. Dat gebeurde nadat de boot was omgeslagen. In de tussentijd hoor je Ben roepen naar vis En zie je hem eigenlijk over de, over de stek, alle zeilen, het water inrollen. En Ben ontfermde zich over vis. Probeerde hem nog te pakken, maar zat zelf ook vast aan het stuurwiel. En moest zich daarna losmaken. En toen was hij eigenlijk al aan het wegdrijven. Toen de boot weer rechtop stond, begon een urenlange maar vergeefse zoektocht. Je wil zo graag dat je hem kan vinden. Maar je weet ook ondertussen dat het watertemperatuur gewoon waanzinnig koud is. Je weet, er komen buien over... Uh, er staan mm, huizenhoge golven. Het is, uh, het is niet makkelijk om iemand te vinden, iets te vinden. En op een gegeven moment dan, uh, dan moet er een knoop doorgeakt worden. En dat is natuurlijk het super heftige werk van de schipper. Want je wil hem niet achterlaten? Nee, nee absoluut niet. Nee. In Nieuwsur ging het over de zorgen van korpschef van de nationale politie Erik Akenboom. Hij vindt dat drugsgebruik wordt geromantiseerd. Terwijl er achter elke pil een harde en gewelddadige wereld zit. In de studio zat de baas van de landelijke recherche, Wilbert Paulussen. Wat we willen is eigenlijk een breed maatschappelijk besef... dat het zo niet verder kan. Dat je niet kunt roepen aan de ene kant dit is allemaal erg... en aan de andere kant heel vrolijk. Hè, er zijn zelfs tv-programma's over, slikken en spuiten... die op een hele verlichtende manier praten over dat drugsgebouw. Ja. Dat moet echt stoppen. Het is de week van de overgang en in Met het oog op morgen... vertelde presentatrice Anita Witsier over haar ervaringen. Voor mij betekende dat ik van de hemel naar de hel ging. Ik veranderde in een vrouw die heel erg verdrietig werd. Om niks. Ik bedoel, als het een beetje regende en er stond een koe ergens in de weiland... begon ik al te brullen. Mm -hmm. Zo zielig. Ja. Het liefst wilde ik mijn bed niet meer uitkomen. Um, ja... Ik had nergens meer zin in. En bij Paul was cabaretier Hans Sibbel te gast. Het ging over zijn nieuwe voorstelling, de Bovengrens. Daarin strijdt hij tegen het altijd maar meer, sneller en goedkoper willen. Zelf eet Sibbel minder vlees en neemt hij ook minder vaak het vliegtuig. Ik beperk mezelf erin, want ik geloof in beperkingen... en dat je niet in, in proberen maar één keer per jaar te vliegen. En dat is best lastig. Ja, dat lijkt mij ook een... helemaal... Oh, nou, twee keer, want anders kom je niet meer terug. Nee, ja. <laughs> en dat was gisteravond op Radio NTV en, en nu Coldplay... 2005, Coldplay en the Speed of Sound. Dan kijken we nu naar de voorpagina's van de ochtendkranten... en we kijken ook nog even op de nieuwsites. En dit zijn daar de belangrijkste verhalen. Ja, ik had net al even over het bericht van de Nederlandse zorgautoriteit... dat het niet gaat lukken om de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg... voor 1 juli van dit jaar weg te werken, zoals eerder was afgesproken. En in een interview met de Volkskrant dreigt staatssecretaris Blokhuis... zorgverzekeraars met boetes als ze zich niet harder inspannen... om die wachtlijsten te verkorten. Ook moeten patiënten mondiger worden en overstappen naar een andere behandelaar... als hulp niet snel op gang komt, zegt hij. De behandelaars riskeren verscherpt toezicht als de wachttijden te lang blijven al dus Blokhuis in de Volkskrant en hij noemt de wachttijden nu onbestaanbaar. We hebben trouwens een afspraak met hem staan half negen in deze uitzending. Paul Blokhuis, de staatssecretaris. Goed. Uh, de verkoop van HEMA verloopt stroef. Eigenaar Lion Capital zette HEMA september vorig jaar... voor de derde keer in de etalage. Maar potentiële kopers vragen zich af... of de rooskleurige prognoses van Lion Capital wel kloppen. De eigenaar zou een te hoge prijs vragen. Dat schrijft het FD op de voorpagina. Er zijn nog maar twee partijen in de race voor HEMA. Een Britse investeerder en een consortium... van het Nederlandse Gilde en Alpinvest. Over de vraagprijs voor HEMA doen verschillende verhalen de ronde. De partij zegt dat het gaat om ongeveer 1 miljard euro... en een ander over rond de 1,3 miljard euro. De huizenprijzen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... liggen inmiddels zo hoog dat kopers noodgedwongen naar randgemeenten moeten gaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de gemeente Zuidplas onder Rotterdam. Daar werden vorig jaar 92 procent meer hypotheken afgesloten, schrijft het AD... De vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen... en zegt dat starters zonder eigen geld of vermogende ouders... geen schijn van kans meer maken. Een belangrijke oorzaak voor het probleem is het gebrek aan nieuwe woningen. Er zijn volgens hoogleraren 80.000 nieuwe woningen per jaar nodig... maar er worden er nu tussen de 40.000 en 60.000 gebouwd. En de Telegraaf kopt stil na seksrel. Een half jaar geleden bekende regisseur, producent en casting director... Job Goschalk dat hij grenzen had overschreden met zijn acteurs... door ze bij hem thuis naakt te laten repeteren. Maar volgens de kranten hebben de slachtoffers nog niets van Goschalk of zijn bedrijf, Kemna Casting, gehoord. En slachtoffers en vakgenoten zijn woedend over het ontbreken van een meldpunt... en ook over de geslotenheid van Kemna Casting. Kemna zegt zelf een intern onderzoek te hebben ingesteld... en met alle medewerkers te hebben gesproken over het gedrag van Goschalk. En ook op de ochtend na de dag ervoor is zij er. Gewoon Helene de Geest. Goedemorgen. Bij de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is nog niet zo heel erg veel aan de hand op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging is er op de vertrouwde plaatsen. Onder andere op de A27 van Breda naar Utrecht. tussen Hank en knopend Everingen bij elkaar 10 kilometer. En de vertraging is daar een kwartier. 19,5 minuut over zes is het. Een grote medicijnfabrikant uit India, die ook medicijnen op de Nederlandse markt brengt, overtreedt de veiligheidsmaatregelen en betaalt werknemers te lage lonen. Dat blijkt uit onderzoek van het TV-programma Zembla. En de verslaggever van dienst daar is Jos van Dongen, want die, heeft zich in die zaak ge, is in die zaak gedoken. Uh, Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Welke medicijnfabrikant is dat? Het gaat over een medicijnfabrikant, Aurobindo wat eigenlijk in de volksmond zeg maar merkloze medicijnen worden genoemd... schouwt dus patenten vanaf is. Dan mogen andere fabrikanten gaan fabriceren. En dan krijg je in Nederland heb je een aantal grote... Milan, Sando, Tevas, Aurobindo. En die produceren dan zogenaamde generieke medicijnen... En het, het, het grootste deel van die generieke medicijnen liggen ook bij ons in de apotheek. Dus dat is ook eigenlijk wat meest 75% daarvan wordt door de Nederlandse bevolking geslikt. Ja. En Aurobindo is een van de grotere fabrikanten daarvan. Je bent daar geweest in India, wat trof je daar aan? Nou, ik moet zeggen dat het mij... Uh, uh, want je leest natuurlijk van tevoren wat je, wat, je, uh, wat je gaat doen. We gaan niet zomaar ergens naartoe. Maar toen ik eenmaal in Hyderabad aankwam... dat is dus in India, daar zijn ongeveer 200 fabrieken bij elkaar... die allemaal medicijnen produceren voor de hele wereld. Moet je je voorstellen, 200. En eerst dacht ik van nou, ik moet altijd heel veel moeite doen... om met mensen binnen te komen. Maar dat was, deze keer lag het echt aan de oppervlakte. Mensen willen heel graag hun verhaal kwijt. Ze zitten al 10, 15 jaar met allerlei problemen... die die farmaceutische industrie brengt. En niemand luistert naar ze. En ze zijn uh, erg blij uh, dat ze eigenlijk hun verhaal kwijt konden. Dus dat, dat, ik moet zeggen, het lag erg aan de oppervlakte. Ja, we, we hebben vorige week een reportage uitgezonden uit diezelfde stad hè, van onze correspondent. Dat ging dan over de vervuiling daar van het, uh, van het water bijvoorbeeld. Uh, ik zag die reportage van de week ook in het journaal voorbij komen. Waar maakt dat bedrijf zich allemaal schuldig aan dan? Nou... Het is eigenlijk gewoon, kijk, waar het eigenlijk mee begint is: onze kleding staat allemaal een labeltje. Meet in India, meet in Bangladesh. Op onze medicijnen staat niet waar het gemaakt wordt. Dus we zijn daar een onderzoek gestart. Waar komt dat nou vandaan? En waarom mogen wij dat niet weten? Nou, en dan maken ze zich schuldig aan wat eigenlijk de kledingfabrikanten ook doen. Je krijgt gewoon uh, uh, goedkope uh, ja, lonen arbeidsomstandigheden, stankvervuiling, water, afvalwater wat verdwijnt. En bij dat afvalwater, dat is ook in de reportage die jullie dan uitgezonden hebben, zie je dat dat afvalwater, dat zit vol met antibiotica. Met als gevolg dat er een resistente bacterie aan het ontstaan zijn, die uiteindelijk over de hele wereld uh, zich kan gaan zwerven. Met als gevolg dat antibiotica die wij nu in Nederland hebben en gebruiken, gewoon niet meer bruikbaar is. En dat is natuurlijk het dubbele van dit geheel. Dat de antibiotica die wij gebruiken om ons beter te maken... om onze infecties te voorkomen... die maken mensen daar in India die ziek. En later, straks, als het echt die bacterie over de wereld gaat verspreiden... dan maakt die ons ook weer ziek. Dus uiteindelijk uh, zijn wij zelf ook het probleem geworden... Ja. dat we ons af moeten vragen... willen wij nog wel dat op deze manier die pillen van ons geproduceerd worden? Ben je ook in die fabrieken binnen geweest? Nee, zijn we niet binnen geweest... Uh, wij hebben uh, rondgekeken, maar ik kreeg van iedereen daar te horen met wie ik sprak van als je eenmaal bij die fabrieken aan gaat kloppen, dan krijg je een probleem, want dan gaan ze de autoriteiten benaderen en dan heb je groot risico dat je het land uh, uitgezet wordt en dan kun je niet met de reportage maken die je nu wilt. Ja, dat betekent dus dat die autoriteiten daar ook een oogje toe knijpen. Um, want ja, goed. Ja, dat. wordt ook gezegd in die reportage. Kijk, je ziet ook gewoon dat de stankoverlast. maar ook gewoon uh, het, het, het, af, het water wat uit die fabrieken komt dus het afvalwater. Ja, dat wordt haast ongemoeid, eh, kunnen ze dat doen, soms wordt er opgetreden, maar dat is minimaal. En het probleem is nu al zover dat daar bijvoorbeeld het grondwater vervuild is. Mensen kunnen het eigen water niet meer gebruiken om te drinken, of voor de koeien, of voor het, voor het land. Met als gevolg dat ze allemaal water moeten kopen. Het is al een arm gebied. Ja, dus die mensen zijn eigenlijk dubbel gepakt nu. Je hebt de, de zorgverzekeraars om een reactie gevraagd, wat zeggen ze? Nou, we hebben uh, verschillende zorgverzekeraars uh, om een reactie gevraagd. Uh, Zilverkruis, uh, Mensis, Armea. Nou, die wilden allemaal niet reageren. CZ wilde wel reageren. En die, die schrokken zich eigenlijk rot. Klaarblijkelijk hadden ze zich nooit gerealiseerd... dat als de medicijnen zo goedkoop zijn, dat het ook een andere, een andere kant heeft. En CZ heeft nu ook gewoon gezegd... Van, nou, wij willen eigenlijk dat de overheid, de Nederlandse overheid... Uh, daar iets aan gaat doen. Dat betekent dat als medicijnen op de Nederlandse markt komen... dat daar ook gekeken moet worden naar mensen en milieu. Dat ja, CZ zegt, wij vinden het moreel onacceptabel gedrag... als er op deze manier met medicijnen met de productie om wordt gegaan. Ja. Meer hierover vanavond in Zembla. Om kwart over negen wordt die uh, uitzending uitgezonden op NPO 2. U hoorde de maker van deze aflevering, Jos van Dongen. Dan gaan we naar uh, Vanuatu. De vanuatu eilanden die liggen in de Stille Zuidzee. En ja, eigenlijk kan je zeggen, een meer afgelegen plek is er bijna niet op deze wereld. Toch is er een strijd om die eilandjes aan de gang. Want China lijkt erop aan te sturen om daar een permanente militaire basis te vestigen. En daar is Australië dan weer behoorlijk bezorgd over. Correspondent Robert Portier. Robert, het is nog niet zeker of hij er komt. Maar Australische militaire experts die waarschuwen dat ze zien dat de Chinezen opmerkelijk actief zijn daar op die eilandjes. Wat doen de Chinezen daar dan? Ja, officieel niet zoveel. Ze zijn vooral aanwezig als financiers namelijk. De Chinezen die hebben de afgelopen jaren bijna 200 miljoen euro in Vanuatu gestoken. Van dat geld werden vooral infrastructuurprojecten betaald. Zo werd er een kader gebouwd voor cruiseschepen. Er verrees een nieuw congrescentrum, een sportstadion. Er kwamen nieuwe kantoren voor de minister-president en een nieuw IT-systeem voor de overheid. Kortom, China is vooral een grote zak met geld. Ja, maar waarom maakt Australië zich dan zo zorgen? Nou ja, dat heeft ermee te maken dat China haar invloed aan het uitbreiden is in Vanuatu. Officieel heet het dat China daar op zoek is naar handel, toegang wil hebben tot visserijgronden, een goede buur wil zijn. En dat zijn natuurlijk allemaal legitieme redenen, maar de analisten die denken dat de Chinese inspanningen vooral een strategisch doel dienen. Want valt er economisch iets te halen voor de Chinezen daar, überhaupt? Nee, nee, niet echt. Uh, het heeft allemaal eigenlijk te maken... met de machtsstrijd tussen China en Amerika. Uh, op dit moment heeft uh, Amerika een sterke positie in de Pacific. Uh, Amerikaanse troepen die trainen eigenlijk in de hele regio... van Zuid-Korea tot aan het noorden van Australië. Bovendien hebben de Amerikanen een legerbasis op Kuwam. Uh, en China heeft te maken met Amerikaanse bondgenoten... zoals Japan en de Filipijnen. En, en China probeert meer invloed te krijgen in de Pacific, bijvoorbeeld met zo'n militaire basis op Vanuatu... zo kunnen ze proberen om die Amerikaanse invloed te omzeilen... Uh, en vanuit Vanuatu is het ook goed mogelijk om uh, de zuidelijke Pacific te patrouilleren en om Australië en Nieuw-Zeeland in de gaten te houden en misschien zelfs in het gareel te houden. En dat leidt in Australië natuurlijk tot grote onrust, want de veiligheid van dat land en van Nieuw-Zeeland is voor een groot deel gebaseerd op de bescherming van Amerika en dus ook van de Amerikaanse kracht in de regio. Ja, het is dus puur het, het verhaal van het strategische belang in dit geval voor China. Absoluut. Uh, ja, en dan uh, heeft het natuurlijk ook te maken met, met geld. Hè? Uh, wie betaalt? die bepaalt, zou ik bijna willen zeggen. Want die Chinese investeringen in Vanuatu... die zijn opmerkelijk groot. Uh, ongeveer de helft van de totale buitenlandse schuld... die uh, wordt uh, door Chinese leningen uitgemaakt. Ja, die leningen die zijn ooit verstrekt tegen een aantrekkelijke voorwaarde... of uh, zijn verstrekt tegen aantrekkelijke voorwaarden, tegen lage rentes met een, een periode van een paar jaar... waarin helemaal niets terug hoeft te worden betaald. Nou, die periode, die is inmiddels voorbij... Het blijkt moeilijk om die leningen terug te betalen. En daarmee is het land dus gevoelig geworden voor druk vanuit China. Uh, en dat is volgens analisten al precies de strategie van China. Uh, een goed voorbeeld daarvan is dat Vanuatu een van de weinige landen is die China steunt in het conflict om de Spratly eilanden. China bouwde de afgelopen jaren uh, militaire installaties op die eilandjes in de Zuid-Chinese zee. Dat leidde internationaal tot veel verontwaardiging. Maar Vanuatu sprak op verzoek van China juist haar steun uit voor die acties. En de vrees is natuurlijk dat China langzaam maar zeker de duimschroeven steeds verder zal aandraaien. En die kade, die dat, uh, die plek voor de cruiseschepen waar ik het eerder over had. Uh, die zou je dan bijvoorbeeld niet alleen meer voor de cruiseschepen kunnen gebruiken. Maar ook voor oorlogsschepen. Misschien eerst alleen voor reparaties of voor onderhoud. Uh, maar uh, ja, de angst is dat het uh, zo langzaam maar zeker komt tot een permanente basis. Correspondent Robert Portier over de Vanuatu. Eilanden in de Stille Zuidzee. En dit is een liedje dat al eventjes op de stapel lag. Zack Zillisnik is een 23-jarige zanger en liedjeschrijver uit Londen die optreedt onder de naam Zack Abel. Vorig jaar oktober kwam er al een album van hem uit, daarvan nu het titelnummer Only When We're Naked. Nothing but the whole truth. I wanna see the side of you you don't reveal. Dat. Het is bijna twee minuten over half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. De VN-veiligheidsraad heeft geen akkoord bereikt over een onderzoek naar de mogelijke gifgasaanval in Syrië. De VS wilde een verantwoordelijke aanwijzen voor de aanval, maar daar sprak Rusland een veto over uit. De Amerikanen lagen op hun beurt weer dwars toen Rusland twee tegenvoorstellen indiende. Hans Smolders, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg... komt niet in het gemeentebestuur. Dat heeft de informateur in de stad gezegd. Het lukte partij lijst Smolders-Tilburg niet om een coalitie te vormen. Volgens Smolders, die chauffeur was van Pim Fortuyn... hebben andere partijen afspraken gemaakt om zijn partij buiten spel te zetten. Een gevechtsvliegtuig heeft in het midden van Frankrijk per ongeluk een namaakbom laten vallen op een industrieterrein. Het projectiel, dat door de Franse luchtmacht wordt gebruikt voor oefeningen, kwam terecht op een fabriek en twee mensen raakten zwaar gewond. Het is niet duidelijk hoe het kan dat de nepbom op de fabriek terecht kwam en niet op een militair oefenterrein, zoals de bedoeling was. En de Nederlandse vrouwenvoetballers hebben een belangrijke stap gezet op weg naar het WK in Frankrijk. Oranje won met 2-0 bij Ierland, de voornaamste concurrent in kwalificatiegroep 3. De doelpunten kwamen van Linette Berenstein en Sherida Spitsen. Het weer dan nog, vanochtend af en toe een bui. Later vandaag wordt het steeds vaker droog en schijnt ook af en toe de zon. En het wordt tussen de 15 en 18 graden. Viele nieuws nu, heel in de geest.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 Het is zes minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor een mooi bruin kleurtje even onder de zonnebank. Nou, pas daarmee op, zeggen het Huidfonds, KWF en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologen. Er moet eerlijke voorlichting komen over de gevaren van de zonnebank, vinden ze. En ook moet de leeftijdsgrens van 18 jaar beter gehandhaafd worden bij die zonnestudio's. Onze verslaggever Josefine Trehi ging langs bij dermatoloog Flinteman, Die werkt in het Ziekenhuis in Utrecht. Uh, die hele donkere vlek, dat is een melanoom. Er hangen wat foto's aan de muur in de behandelkamer. Wat is dit? En uh, wat je, die andere vlekken, die wat glazige vlekken in het gezicht... dat zijn pravijstelcarcinomen uh, en bazaalcarcinomen. En die komen best uh, tegenwoordig bij uh, een derde of een kwart van de mensen... komt uh, huidkanker voor, met name de basaalstelcarcinomen. Het komt ook steeds meer bij jongere mensen voor... En die kunnen er dood aan gaan, dus dat is, ja. En komt dat door de zon en door de zonnebank? Nou, dat is wel heel kort door de bocht. Um, maar we weten wel dat melanomen, um, als je op jonge leeftijd verbrandt... dat dat een hoger risico geeft op het krijgen van een melanoom. Ja. En als je kijkt naar de zonnebankblootstelling... Um, dan zijn er studies die laten zien dat als je op jonge leeftijd... dan zonnebankgebruiker bent... Uh, dat je 75% meer kans hebt op een melanoom dan mensen die dat niet doen. Zo. Terwijl als je dat op latere leeftijd doet, is dat verschil wat minder groot. Dus het is vooral op jonge leeftijd dat verbranden... wat geassocieerd wordt met het ontwikkelen van een melanoom. En wat is dan het verschil tussen de zonnebank en gewoon een dag in de zon zitten? Um, in de zonnebank, daar is de UVB uitgefilterd. Die UVB uh, die zorgt ervoor dat je eigenlijk nog sneller verbrandt. En wellicht is het zo dat um, als je in de buitenlucht bent... dat je sneller merkt dat je verbrand bent... dat je er dus eerder uitgaat dan onder de zonnebank. Ja. En we maakten net al de grap... wat is de enige manier om een zonnebank te doen? Is met je kleren aan en met zoveel zo je hoofd. Dan mag je eronder gaan liggen. Rick Verschuren weet sinds een jaar dat hij huidkanker heeft. Hij vertelt dat ze vroeger bij hem thuis een zonnebank hadden. Ja, ik denk dat dat wel uh, 15 of 20 jaar geleden is. Ja, en dan gaf je een, een draai aan die knop en dan ging je, ging je gauw liggen. En dan uh, op een gegeven moment dacht je van, oh, het wordt koud en was dat ding uit. Lekker een dutje doen. <laughs> ja, zoiets. En het is nooit aangetoond bij jou uh, waar de huidkanker vandaan komt. Uh, wordt er een verband uh, gelegd met die zonnebank? Uh, nou, ook niet direct, omdat ze gewoon echt niet weten wat, wat bij mij de bron is geweest. Dus, uh, maar goed, uh, ik de, ja, daarin is het wel van alles wat, ja, ik denk alle beetjes bij elkaar... dat het ook, ook een oorzaak kan hebben. En dat kan inderdaad die, die zonnebank ook een, uh, een van die oorzaken zijn geweest. Wat is dit allemaal? Nou ja, dit is uh, het boek wat we bij hebben gehouden eigenlijk vanaf het begin... Uh, Eind februari zo'n beetje 2017. Toen hebben ze een van die bultjes die ik onderuit zat zijn. Die is toen verwijderd. En ja, van daaruit bleek inderdaad dat ik uitgezaaid melanoom had. Dus uh, ook in, inderdaad een hele heftige vorm van, van huidkanker. Dus, mm. uh, ja. En helaas is het al zo'n dik... Boek. Ja, het is een heel dik boek. Inderdaad, we zijn een jaar verder, maar heel veel, uh, heel veel onderzoeken geweest. Dus uh, ja, het is op dit moment heel onzeker. Ik, uh, ik word op dit moment behandeld en uh, op een gegeven moment weer over te kunnen schakelen op immuuntherapie. Ja, en dat is gewoon een hele onzekere stap of dat gaat lukken. En dat maakt het, ja, dat maakt het heel, uh, heel lastig. Ja, het dat heeft uh, invloed op je, hele, oh ja, op je gezin inderdaad en uh, op alle mensen om je heen. Dus. Uh, ja, dat, dat is wel heftig inderdaad, ja. Dat is het verhaal van Rick Verschuren. Ik praat door met Misha Stubenitski, is van KWF. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie eisen maatregelen. Wat moet er gebeuren? Ja, wij willen dat er drie dingen gaan gebeuren. Waarschuwingsberichten over de risico's van zonnebanken... Eerlijke voorlichting door zonnestudio's over de gezondheidseffecten... en een betere handhaving van die 18-plus-leeftijd. Dat is wat wij aan de minister gaan vragen. Huip van Heest is bestuurslid van de Nederlandse branchevereniging van zonnestudio's. Meneer Van Heest, u goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u hoort de maatregelen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat doen we al jaren. Sinds 2008 uh, is er, zijn er nieuwe regels gekomen vanuit Europa... en die worden vol doorgevoerd. 18 jaar voeren we door... We voeren door dat er een huidtype analyse wordt gemaakt. Er is geen enkele branche waarin we uh, een consument zeg maar, van tevoren op een weegschaal zetten om precies die dosis af te geven uh, aan zonlicht. Wat voor die persoon van toepassing is. En ik hoor net de dermatoloog zeggen dat uh, als je buiten bent dat je de UV-bevenbranding UV wel voelt... En dan ga je de zon vanzelf al uit. Nou, dat is alle schade al gebeurd. Meneer, gaan... Meneer Van Hees, wacht even. U bent met uw telefoon aan het rommelen en daardoor niet goed te verstaan op de radio. Okay. Dus probeer even die telefoon stil te houden en er duidelijk in te spreken. En maak uw verhaal alvast, alstublieft. Ja, nou, ik zeg dus dat de, de, de UV-verbranding, dat je dat dan zou voelen als je buiten bent. Nou, dan, dan ben je natuurlijk al lang verbrand. En bij de zonnebank is het zo dat er twintig minuten... Dosis uh, wordt, wordt er afgegeven uh, door die zonnebank of 10 minuten afhankelijk van het huidtype. Elk huidtype wordt gescreend. En daarmee wordt het zonlicht, zeg maar, aan de cliënt, de cliënt uh, afgegeven. En ja, nogmaals, wij begrijpen de commotie absoluut niet, omdat we alles geregeld hebben. We hebben een, een code van praktijkuitoefening. waar alle zonnestudio's die bij ons aangesloten zijn, aan, vol aan houden. En zonne en zonnebank is identiek aan elkaar. Of je nou buiten gaat zonnen of binnen gaat zonnen. Ja. En die keuze die moeten wij als Nederlanders kunnen maken. Maar is het punt het niet. Want u, u, u, u, ik geloof u op uw. Uh, ik weet niet wat voor kleur ogen hebt. Dat, dat die mensen die Blauw. bij u. Blauw ogen. Dat die mensen die bij u aangesloten zijn. Dat allemaal keurig doen wat u zegt. Maar u noemt een paar dingen op. Ik heb zelf ook wel zonder zo'n zonnebank gelegen. Nou, daar is dat echt niet gebeurd. Dat je wordt helemaal wordt getest en opgemeten. En, en noem het maar. Dan krijg je gewoon een pasje. En uh, ga maar liggen en zoek het zelf lekker uit. Nou ja, dat is natuurlijk heel fout. Hè? En daarom, daarom is er zeker op het gebied van niet-aangesloten leden nog veel werk te doen. Maar de aangesloten leden, dat gaat gewoon uitstekend. Buiten overigens is het zo dat op terrassen buiten... en ik keur het absoluut niet goed hoor, dat mensen niet worden gescreend. Maar op terrassen buiten worden ook mensen niet gescreend welke huidtype ze zijn. En dan gaan ze ook uren in de zon zitten of liggen of wat dan ook. Dus... Wat dat betreft is er nog inderdaad heel veel werk ja. te doen. En ik ben absoluut blij met het KWF dat die uh, mensen waarschuwt... voor het gebruik van zowel, uh, verantwoord gebruik van zowel zonnebank als de natuurzon. Maar uh, er gaat slechts 15% van de Nederlanders naar de zonnebank toe. En uh, 85% doet dat dus blijkbaar niet. Maar nee. die vliegen wel met vliegtuigladingen vol naar de zon. Meneer Van Hees, uw punt is duidelijk. Uh, Mischa Stubenitsky van KWF. Uh, van Hees zegt, ja, wij doen er met onze leden doen we er al van alles aan. En hij vindt het volgens mij een beetje betuttelend allemaal. Want iedereen kan daar zijn zelf natuurlijk ook over nadenken dat het niet handig is om uren onder een zonnebank te gaan liggen. Ja, kijk, wat mij betreft is vooral het punt dat, dat je echt moet weten waar je aan begint. Als je eerlijke voorlichting hebt, hè, alle risico's... Alle nadelen die krijg je van tevoren te horen. Dan kun je een goede afweging maken. En nu kan dat niet. Als je nu bij de zonnebank komt... Nou, je krijgt niet te horen dat uh, zonnebank zorgt voor huidveroudering. Dat de kans op melanoom... Wat, uh, wat je net ook in de reportage hoorde... de meest agressieve vorm van huidkanker... de kans dat je, die krijg, dat, je dat krijgt is veel groter. Uh, nou, Vitamine B... Daar uh, zeggen de zonnebankers, zonnestudio's vaak van, wil je meer vitamine D, ga onder de zonnebank. Dat is niet noodzakelijk, dat heb je ook al als je 15 minuten buiten loopt met ontbloot gezicht, blote handen. Uh, dan maak je ook al genoeg vitamine D aan. Ja, dan, nou, als ik onder de zonnebank zou gaan, dan zou ik dat allemaal op een rijtje willen. En uh, die eerlijke voorlichting, die is er nu onvoldoende. Meneer Van Heest. Ik, ik zal u alle informatiebladen die wij hebben en alle informatie die wij geven, zal ik u toesturen. Dan kan u zien in hoe grote mate we geven zwangerschap, we geven uh, vlekken, we geven ook informatie over huidkanker. Let daar en daarop alle informatie geven. Dus wat dat betreft proberen wij de consument zo goed mogelijk... van alle gevaren van de binnen- en buitenzond te, te geven... zodat ze optimaal van het zonlicht wat we nodig hebben... want zonder zonlicht zouden uh, zou we grote problemen hebben... geven wij mee met onze, aan, aan onze cliënteel. En wat dat betreft denk ik... Uh, ja, we willen graag met het KWF verder optrekken... om nog meer te doen aan allerlei soorten God. van preventie... U gaat nog een keer met elkaar praten u gaat een pakketje materiaal opsturen. En uh, Misha Stubernitski gaat met KWF en zijn partners naar de minister toe. De minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Die overigens ook altijd een, een kleurtje heeft, valt mij op. Uh, dus misschien neemt ook wel eens een zonnebankje. Uh, we gaan kijken wat daarvan komt. Hartelijk dank voor de discussie allebei. Misha Stubernitski van KWF. En uh, Huip van Heest is dat van de Nederlandse branchevereniging van Zonnestudio's. Dan nu meer verhalen uit de ochtendkranten en van de nieuwsites. De verhuizing van de mariniers uit Doorn naar Vlissingen gaat misschien toch niet door. Er zijn nog geen onomkeerbare stappen gezet, zegt het ministerie van Defensie tegen de Telegraaf. En het is ook een optie om de Doornse kazerne te moderniseren. Zes jaar geleden werd besloten om de kazerne in 2022 te verplaatsen van Doorn naar Vlissingen. En nu dat dichterbij komt, verlaten steeds meer mariniers de dienst. Ze willen niet naar Vlissingen, onder meer omdat ze hun gezin niet uit een vertrouwde omgeving willen halen. En vakbonden zijn bang dat het... Het Korpsmariniers verdwijnt als de verhuizing doorgaat. De digitalisering van de rechtspraak is grotendeels mislukt... en moet opnieuw, dat schrijft de NRC. De doelen van het project waren te ambitieus, de systemen waren te ingewikkeld... en het project moet grotendeels gereset worden. Bovendien ontbrak het aan sturing. De rechtspraak gaf al 220 miljoen euro uit aan de digitalisering... terwijl de oorspronkelijke kosten in 2012 geschat werden op 7 miljoen euro. Een deel van de rechters twijfelde al vanaf het begin aan het succes van het project... en zij zien in het stoppen nu hun vrees voor geldverslinding bevestigd. Het CBR heeft een noodplan uit de kast getrokken... om zoveel mogelijk rijexamens door te laten gaan. Bij het CBR zijn de wachttijden enorm opgelopen... door een gebrek aan exam examinatoren. Op 25 van de 53 locaties worden de wachttijden fors overschreden. Soms moeten leerlingen tot wel 2,5 maand wachten om examen te kunnen doen. En in de Telegraaf zegt een woordvoerder... dat exam examinatoren nu blijven doorwerken op zaterdag en in de avonduren ook. En dat ook wordt bekeken of fitte gepensioneerden... Weer aan de slag kunnen gaan en bovendien worden in hoog tempo nieuwe mensen opgeleid. En slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak als kind mishandeld. Veel hulpverleners weten dat al vanuit hun praktijk... maar het blijkt nu ook uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers zeggen dat de slachtoffers veel meer nodig hebben... dan alleen de eerste opvang en begeleiding naar zelfstandig wonen... die ze nu krijgen. Ze moeten eigenlijk eerst geholpen worden... om hun trauma's uit het verleden te verwerken. En bovendien, zegt deze onderzoekster bij RTV Rijnmond... moeten ook aan de kinderen van de slachtoffers psychologische zorg worden aangeboden. Dat is hey. de volgende generatie, waarbij je hopelijk die, die cyclus van geweld kunt doorbreken. Uh, die zijn net zo goed slachtoffer van, ook van het geweld tussen de ouders. Uh, want alleen al het meemaken daarvan en het getuigen daarvan zijn... is al een vorm van emotionele kindermishandeling. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de focus op de kinderen komt te liggen... naast de focus die ook heel belangrijk is op de, op de moeders. Helene Geest dan nu met verkeersinformatie. Ja, er is uh, niet zo heel veel bijzonders aan de hand. Alleen een ongeluk op de A27 zorgt voor veel vertraging van Breda naar Gorkum. Tussen Geert Ruidenberg en Werkendam 20 minuten tijd tijdverlies. Er zijn er vier auto's op elkaar gebotst en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Teruggedraaid nu uit 1972, Paul Simon. For a Saturday I know they say let it be it just don't work out that way and the course of a lifetime runs over I believe it's so Though it seems strange to say I've never been laid so low In such a mysterious way In the course of a lifetime Van Paul Simon uit 1972. De Mother and Child Reunion was dat. Negen minuten voor zeven is het Martijs van der Wiel. Goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. Martijs is de verslaggever van dienst op deze woensdag. En waar ga je naartoe? Naar de Maasvlakte in Rotterdam. En dan verrast het elke keer weer. hoe lang het nog doorrijden is in westelijke richting na de stad Rotterdam. Spectaculaire route, zo'n ochtends vroeg... tussen de lichtjes van de containerterminals... de olieraffinaderijen en die grote kranen. ziet er prachtig uit. En ik rij helemaal door tot het einde. Want daar wordt vandaag een nieuw centrum geopend. En dat heet het de Rijksinspectie Terminal. En dat is een heel groot complex van de douane... en andere inspectiediensten... waar alles wat via deze grote haven het land binnenkomt... gecontroleerd wordt. Nou ja, het zijn steekproeven, vermoed ik. Want dan heb je het over 7,5 miljoen... ...containers per jaar. Ze hebben een hele nieuwe, heel nieuw complex gebouwd... ...om dat veel beter, sneller en efficiënter te controleren... ...gaan we straks allemaal horen. En een nieuw trainingscentrum waar uh, de douane wordt getraind... ...hoe ga je nou te werk als je op zo'n schip komt... ...om te kijken of het allemaal wel klopt wat er aan boord is. Dus dat horen we vanochtend vanaf uh, de Maasvlakte in Rotterdam. Matthijs van der Wiel, dus onderweg. En als hij daar straks is, dan horen we meer. Um, hier is alvast even een waarschuwing vooraf. U bent uh, wellicht aan het ontbijten nu... We gaan praten over een onderwerp, daar rust enig taboe op. Het is namelijk vandaag Nationale Poepdag. En omdat we dat allemaal geregeld doen... wil de Maaglever- en Darmstichting mensen te maken van een gezonde stoelgang. Ook microbioloog Ed Kuiper vindt dat belangrijk. Hij is oprichter van een donorbank voor poep. En hij en andere onderzoekers verzamelen goede ontlasting... en helpen daarmee vooral mensen met een darmbacterie. Goedemorgen, meneer Kuiper. Goedemorgen. Hoe werkt dat dan eigenlijk, poeptransplantatie? Ja, het zijn uh, mensen die echt last hebben van uh, een infectie van hun uh, darmen. En dan hebben ze daar een wederkerende last van. Dus krijgen elke vier, vijf weken krijgen ze zo'n periode van ernstige diarree. En er is geen goede medicijn voor. En dan geven ze een poeptransplantatie. Dat wil zeggen dat ze dan naar het ziekenhuis komen, dat hun darmen worden schoongespoeld. En dat ze dan de verse ontlasting van een donor krijgen toegediend. ...via een klein slangetje wat door de neus gaat naar de dunne darm. En dat is dus uh, poep, laten we zeggen, van andere mensen die gezond zijn? Ja, dat is van gezonde mensen. Die uh, hebben heel uitvoerig uh, hebben die onderzocht op de aanwezigheid van, uh, van allerlei ziektes. Dus we weten echt zeker dat die uh, mensen gezond zijn... ...dat ook hun ontlasting hun poep ook goed is. En uh, uh, Die ontlasting wordt dan afgenomen, die wordt dan bewaard bij ons... ...in een, uh, in een uh, grote diepvriezer. En dan na één of twee maanden, als we nog steeds weten... dat die donor goed is en gezond is... wordt de ontlasting vrijgegeven voor, uh, voor, voor de behandeling. Is dat, uh, wat, wanneer is dat eigenlijk zo? Wanneer is, is die poep goed? Dat is een heel moeilijk proces, eerlijk gezegd. We hebben op dit moment meer dan 500 mensen aangemeld gekregen... die als donor willen werken. En daarvan hebben we nog maar tien over... En um, wij stellen hele hoge voorwaarden. Ze moeten bijvoorbeeld leeftijd van 50 jaar zijn. Hun gewicht mag niet te groot zijn. Ze mogen niet regelmatig reizen naar het buitenland... omdat je daar allerlei bacteriën kan oplopen. Ze mogen niet de gezondheidszorg werken. Hun familie anamnese. Dus wat er in ziektes die in de familie voorkomen... mogen niet uh, al te veel zijn. En dan, dan valt ongeveer de helft af. Dan gaan we kijken in hun ontlasting zelf... wat er allemaal aanwezig is. Dan valt er nog eens een keer de helft af... omdat we niet tevreden zijn over de kwaliteit... En dan uh, stel nog als voor dat mensen dicht uh, in de buurt van het ziekenhuis moeten wonen... en dat ze regelmatig bij ons moeten komen om de poep af te staan. Nou, dan heb je nog maar een klein percentage uiteindelijk wat je over hebt. Ja, dat, dat klinkt inderdaad nogal ingrijpend als je, als je je dus beschikbaar stelt als donor in dit geval. Het klinkt ingrijpend, in die zin hoeft er zelf natuurlijk niet veel voor te doen. Wij doen het allemaal eigenlijk, al die screeningsgesten. En als je uiteindelijk daardoor bent gekomen... dan weet je natuurlijk wel dat je een hele goede ontlasting hebt... die ook gebruikt kan worden voor de behandeling van allerlei ziekten. Ja. En dat zijn inderdaad wel meestal mensen in de buurt van, het, van Leiden wonen. En ik zei dat aan het begin al, dat wordt gebruikt voor mensen... die last hebben van die darmbacterie, maar ook voor andere ziektes dus. Ja, we, we krijgen steeds vaker het verzoek ook om mensen met andere ziektes te gaan helpen... We hebben daar een speciaal programma voor, uh, voor opgezet. En we doen ook wetenschappelijk onderzoek naar ziekten... waarvan nog niet zo bekend is of zo'n poeptransplantatie werkt. Uh, we hebben bijvoorbeeld mensen met zo'n ziekte van Crohn, colitis Tuls, dat die zijn van een ontstekingsziekte aan de duimen. En niet op grond van infectie, maar op grond van een auto auto-immuniteit, zoals het heet. Ja. Nou, die zijn we ook bezig aan het behandelen. Meneer Kuijper, u, u werkt er dagelijks mee, dus voor u uh, is het helemaal denk ik, geen taboe meer. En wordt er uh, denk ik, veel en over gesproken. Voor veel mensen is dat natuurlijk toch anders. Vandaag is het de Nationale Poepdag. Helpt dat nou mee om mensen bewust te maken? Om het iets meer, ja, een, laten we zeggen, een gewoon onderwerp te maken ook? Ik denk het wel. Uh, er zijn allerlei lezingen in Nederland, uh, ook artsen organiseert een, een symposium. Ik denk dat de meeste mensen uh, nu wel voor het eerst gaan horen over ja, dat de kwaliteit van je ontlasting ook wel een beetje weerspiegelt hoe gezond je bent. En andersom, uh, als je gezond eten, gezond leeft, dat het ook van invloed is op, de, op je ontlasting. Dus laten we zeggen, die stoelgang is natuurlijk heel belangrijk. Uh, en, en, en, en, en dus is er eigenlijk ook zoiets van, let daarop. Uh, even los van dat je dus voor, voor donatie dan nog wel veel verder moet gaan. Want dan moet het echt heel erg goed zijn. Dat is juist, ja. ja. Goed, dank u wel voor, voor het verhaal. Uh, microbioloog Ed Kuiper dus, met uh, die donorbank voor poep. Heb ik toch weer geleerd deze ochtend. Op deze Nationale Poepdag, want dat is het vandaag.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 Lieverd, de film begint over vijf minuten. Joep, doe ik nog even de btw aangifte Dat hey! En dat doe je allemaal gewoon lekker op je computer. ZZP'ers vinden boekhouder een feestje met Tello. Hey! Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Pakt PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En hey, die zitten we te in. Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja!